Uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de rechtbank niet misleid toen hij nog advocaat was. Dat zegt de Tuchtraad voor Advocaten die klachten behandelt. De klacht was ingediend door een oud-medewerker van accountantskantoor KPMG. De man was ontslagen en had een rechtszaak gevoerd over bedreiging en intimidatie door de kantoorleiding. In die zaak was Grapperhaus de advocaat van KPMG.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 In een oude villa in Vlaardingen heeft een grote brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook en waarschijnlijk ook asbest vrij. Volgens de brandweer zijn de asbestdeeltjes door de felheid van de brand niet ver gekomen... en is er dus geen gevaar voor de omgeving. Er waren geen mensen in het huis. Over de oorzaak van de brand in Vlaardingen is nog niets bekend.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 Op de A13 Den Haag-Rotterdam zijn twee rijstroken dicht bij Delft-Zuid. Door een ongeluk met een bestelwagen met aanhanger. 4 kilometer file vanaf Knoopend Prins Klausplein. En maar liefst een half uur vertraging. Omrijden is aan te raden via de A4. Op de N99 Den Helder den Oever is de weg tussen Annapolona en Hippolytische Hoef. In beide richtingen de, uh, slechts één rijstrook afwisselend beschikbaar. Het komt door opruimwerkzaamheden van Modder. Naar verwachting is de weg om drie uur vanmiddag helemaal vrij. Dat was de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Maar helemaal niks muziekboulevard. Gewoon helemaal niets... Want u weet het, sinds vorige week zijn we weer gestart met de 4 op deze dinsdagmiddag. Vroeger zat het altijd de woensdag. Maar uh, ja, dan hebben we geen tijd. En op dinsdag wel. Dus doen we het nu op dinsdag. We zijn begonnen met de tweede serie. De eerste is gestopt in 2016. En we uh, hebben een beetje, even een tijdje uh, nieuwe vitamine opgedaan, om het zo maar eens te zeggen. En uh, we gaan het gewoon uh, weer een tijdje doen. Leuke vinyl draaien, oud en nieuw en ja, doe je aan. En ik heb vandaag twee heerlijke albums voor u meegebracht, dames en heren. De ene is een dubbel LP, dus eigenlijk zijn het er weer drie. Maar het Rolling Stones gehalte zal deze uitzending zeer hoog zijn. We leven in een tijd dat vinyl weer helemaal terugkomt. en dat er, Of is alweer. En dat er ook weer prachtige platen uh, weer op vinyl uitkomen. Uh, we hebben daar vorige week al een voorbeeld van gehad. Met Kayak en uh, de vreemde kostgangers. En vandaag uh, hebben we dat weer met een... Uh, ja, wat moet je eigenlijk zeggen? Een oud nieuw album. Ja, of een nieuw oud album. Ja, kan je ook zeggen. Ja, tuurlijk. Ehm. Um, we hebben natuurlijk al een aantal nieuwe releases van de Stones meegemaakt. de afgelopen jaar. Onder andere Black and Blue. wat ook op vinyl kwam. Die neem ik beslist nog wel een keer mee. een van de komende uitzendingen. Maar uh, recent is er nog eentje uh, ontstaan. Een dubbel LP vol met oude live-opnames van de heren. En dan met name uit de, uit de BBC-radioprogramma's. Van de Beatles is er ook zo'n uh, cd-box van. Daar is nog geen LP van, volgens mij. Maar de Beatles hebben dat ook een tijdje gedaan. Die werden dan gewoon uitgenodigd. En uh, dan speelden ze live voor de radio. En vaak ook op verzoek. En de Stones hebben dat dus ook gedaan. Ja, natuurlijk. Het album, dat heet On Air... En het is leuk, jongens. Het is echt heel erg leuk. Je kon er eigenlijk goed aan horen wat een, toch eigenlijk wel een leuke band het was, die Rolling Stones. Ze konden er toen al aardig wat van. Um, veel covers, dat deden ze wel in de beginperiode. Maar dat maakt allemaal niks uit. Het is gewoon leuk om dit document, want dat is er toch, uh, te horen. Het is uitgebracht op vinyl. Uh, er staat ook leuke informatie. Er staat ook precies bij uit welk programma het komt. En uh, het eerste nummer wat wij horen is vrij kort, hoor, maar dat het eerste nummer wat was gelijk de eerste plaat die ze maakten. Uh, come on. Dat is het eerste nummer. En dat is uitgezonden op 2 oktober 1963. In het uh, BBC-programma Saturday Club. <laughs> He, en uh, daar werd dat, uh, werd dat dus uitgezonden. Nou, dat is dus allemaal op vinyl gezet. Op een dubbel LP, notabene. En dat is zo leuk, jongens. Ga maar luisteren. Hier komt-ie.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 Thinking about you. Come on, phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Yeah. Ja, het was een uh, allereerste plaatje in de tijd van uh, de heren uh, Rolling Stones. En uh, dat nummer, dat heette Come On. Dat is eigenlijk een liedje van Chuck Berry, maar daar speelden ze vrij veel van in de tijd. En uh, ik zei het al, het komt uit een programma dat heet Saturday Club. En dat werd dus op zaterdag uitgezonden, waarschijnlijk. En dat nummer, uh, dat was op 2 oktober 1963 dat de heren Stones uh, dit uh, ten gehore brachten. Live voor de radio. Waar vind je dat nog tegenwoordig? He? Ja zo is dat goed uh, Het tweede album wat ik uh, mee heb genomen Is een album dat uh, ook opnieuw is uitgebracht Op 180 gram vinyl En dat is natuurlijk ontzettend lekker Want het klinkt gewoon weer helemaal te gek En het blijft natuurlijk gewoon mooier dan een cd Vind ik wel Zo is dat um, Het gaat om uh, het tweede album van Carlos Santana en, uh, Uit 1970 En het is een prachtig album er staan ook een paar bekende hits op natuurlijk. En die komen vanzelf aan bod. Eh, onder andere dus. Oh eh, jee, komen al erop. En Black Magic Woman en zo. Maar die komen later. We beginnen gewoon met openingsnummer. Eh, en dan ben ik weer de titel kwijt. Even wachten. Zo, even de titel erbij pakken. Ik weet niks meer aan mijn hoofd tegenwoordig: Singing Winds and Crying Beasts. Zo heet dit eh, prachtige nummer. Hier is Carlos Santana en het begint heel zacht, dus denk nou niet dat er iets mis is met je radio, het gebeurt allemaal. Sing winds, Crying Beasts, Santana. And crying beasts. Ja. Uh, ho, ho, ho, ho. Je bent nog niet aan de beurt. Zo. stiekem even vast beginnen, hè? Met het volgende nummer. Nee, nee, nee, nee, Carlos. Jij moet streng zijn. Uh, we gaan om en om. Zo is dat. Uh, niet waar? We begonnen alweer met, met Black Magic Woman. Dat kan je toch helemaal niet doen? Dat kan je niet maken. Dan moet ik hem weer terug gaan zetten. Zo. Nou. Klaar weer. Oké, okay, uh, we gaan verder met de Stones. En ik moet even iets rechtzetten, want ik zei net dat het uh, de eerste opname van 2 oktober uh, 1963 was. Dat was niet zo. Het was uh, 24 dagen later. Het was namelijk 26, 26 oktober. En uh, we gaan nu naar uh, 18 september 1965. Weer het programma uh, Saturday Club van de BBC Radio. En uh, het is toch wel, wel, wel grappig dat, dat bands als de Beatles en de Stones... en ook nog vele andere bandjes gewoon zo'n zo radioprogramma vulden... en dan, dan ook vaak uh, op verzoek speelden en zo. Nou, de Stones deden dat dus ook. En uh, we gaan nu naar een aflevering, zei ik al, 18 september 1965. Ja, en dit nummer kent u natuurlijk allemaal van de heren. He? Dat kent u allemaal. Maar dit is dan een live versie uit die tijd. ja. Leuke Rolling Stones. En dat noemen we dat heet... I Can Get No Satisfaction. Ja, dat kent iedereen natuurlijk. Klinkt al wel ietsje iets minder dan, dan de singles natuurlijk in de tijd. Maar goed, dat is toen uh, ook al professionele studio's opgenomen. Dit was gewoon live gespeeld voor de radio. Jawel. <coughs> en uh, dan vind ik het nog fantastisch. Ik, als ik eerlijk ben. Komt dus van een... <coughs> sorry. Van een uh, dubbelalbum. Dat heet On Air. Het ziet er echt fantastisch uit. Kijk... En als je nou op de cam even meekijkt... Dan, dan, dan zie je gewoon... dit heb je toch niet bij een cd, jongens. Zo'n mooie hoes die er weer omheen zit. Zo'n zo prachtige dubbelhoes. En, en echt geweldig. Ik, vind, dat is, ik ben blij dat dat, dat dat weer terug is. On air, dus. En de Stones bestonden in... Deze tijd natuurlijk uit de beproefde formatie. Ze staan er allemaal op. Er zijn er twee die op de foto niet lachen. Dat zijn Charlie Watts en Mick Jagger. Jagger, de rest had wel lol geloof ik. Brian Jones, Keith Richards, Bill Wyman, uh, Mick Jagger natuurlijk. En Charlie Watts, dat was de band in de tijd. Goed, uh, het is uh, het is allemaal zijn opnames van de BBC. Dus uh, het is heel erg leuk. Goed, we gaan verder met... Santana, ik zei het al, het album Braxis. Ook dit weer uitgebracht in een prachtige nieuwe hoes. De hoes is nog mooier dan het origineel, want daar was hij eh, geen hoogglans. Dat is hij nu wel. Ja, dat ziet er toch heerlijk uit, jongens. Heerlijk. Ik word helemaal vinyl fan. Prachtige hoes, eh, helemaal duidelijk. Tweede album van deze band. Eh, rond gitarist Carlos Santana. Eh, eh, even kijken of er ook nog iets... Eh, Nee, dat staat er zo niet op. Nou, dat moet ik even uitzoeken. Eh, hoe dat eh, precies allemaal werkt. Wie er allemaal mee gespeeld hebben. Dat laat ik u horen, straks horen. Maar we gaan een van de bekende nummers van dit album draaien. Eh, alleen de, op de single die er vanuit kwam. werd het laatste stuk eraf geknipt. Maar, maar eh, wij laten dat gewoon natuurlijk staan. Dat kunt u wel begrijpen. Het is oorspronkelijk een nummer van Fleetwood Mac. Peter Green, die heeft het ook al gespeeld. Black Magic Woman. En dat is in. Eh, dit geval gekoppeld aan een andere ander nummer uh, dat heet Gypsy Queen. Hier zijn ze, Carlos Santana. Blum. Blackness of my night can't see That she's a black magic woman She's trying to make the devil out of me Don't turn your back on the baby Don't turn your back on the baby Yes, don't turn your back on me, baby. Yes, Nee, nee, die hoorde niet. niet. Ja, het gaat allemaal achter elkaar door. Je moet heel snel zijn, dit soort dingen. <lacht> dus hij heeft Ansela de techniek overgenomen, dames en heren. Daar ben ik heel blij mee. Dan kan ik even rustig zitten. Dat is wel even handig. Even rustig zitten, gewoon even een broodje eten. en Koffie drinken. Goed, uh, Gypsy Queen en uh, Black Magic Woman. Black Magic Woman was een compositie van Peter Green. Dat vertelde ik wel. En uh, Gypsy Queen, dat was een compositie van Gabor Zabot. Die heeft het origineel. En ik kan me herinneren dat ik een tijdje geleden bij de lunch. Uh, die originele versie wel eens gedraaid heb. Nou, er staat helaas niet, uh, niet vermeld op de hoes wie, wie er allemaal meespelen. Uh, toch wel. Jansen, let nou toch eens een beetje op. Het staat er wel. San Carlos Santana speelt lead guitar en doet ook wat vocals. Dan hebben we Greg Rowley die doet keyboards en vocals. Dave Brown speelt basgitaar. Uh, Mike Sharif ...speelt drums, José Arreras speelt natuurlijk timbalas en conga... ...en Mike Cantabello speelt conga's. Dat was natuurlijk beroemd. Er staat een prachtige foto in de binnenkant van de hoes. Ja, dat zie je bij cd's toch niet, hoor? echt niet. Zo'n prachtige hoes van de band in actie. Santana, Abraxas. We gaan naar de Rolling Stones on air. En uh, we draaien hem gewoon door. We gaan kunnen We krijgen nu een nummer dat we ook. Uh, ja, ik, ik maak af en toe die vergelijking maar eens, maar dat vindt u niet, vast niet erg. Uh, we gaan nu naar uh, de Saturday Club van 26 oktober 1963, waar u eerder ook al het nummer Command van hoorde. Nou, diezelfde uitzending de speelden ze er nog een. Een nummer dat we ook kennen van de Beatles. Het is natuurlijk van Chuck Berry. Dat, zou ik bijna, dat is bijna mode op de stand, stand, uh, standaard, moet ik zeggen. Uh, Roll over Beethoven, maar nu in de uitvoering van de Stones live bij Zetterde de Club, 26 oktober 1963. Hier zijn ze. was wel iets sneller dan die van de Beatles trouwens. Maar uh, lekker hoor, heerlijk. Uh, 30, uh, uh, wat zei ik nou? What, what, oh ja, 26 oktober 1963 speelde ze dit live voor de radio over Beethoven. We gaan naar uh, Carlos Santana. en Een nummer dat een hit was van ze. Uh, en dat geschreven werd oorspronkelijk door de heer uh, Tito, Puente. Tito Puente. Ja, die schreef het. En we gaan hem nu horen in de uitvoering van Carlos Santana en zijn mannen. Oye, como va? Ja, dat hoort erbij. Uh, Carlos Santana, nummer van Tito Puente, die schreef het. En het nummer heette Oye Como Va. Uh, Stones dus. Ik zei het al, voor de Stones fans is het een feestuurtje. Want we gaan heel veel van de heren draaien van dat prachtige album... Uh, wat pas is uitgekomen, On Air. En dat zijn allemaal opnames van de BBC. En uh, ze hebben dus aardig wat uh, gespeeld voor die BBC... Want het is een dubbele LP dus, uh, en er staan aardig wat nummers op. Uh, als het allemaal goed gaat, dan gaan we nu naar het radioprogramma Yeah Yeah. Ja, ze konden wel titels bedenken in die tijd. Yeah Yeah. En dat is een programma van 30 augustus 1965. En hier gaan de heren, als alles tenminste volgens planning verloopt... Uh, een nummer spelen wat ook voorkomt op het album Out of Our Heads... uit datzelfde jaar 1965... De uh, spider en de fly. Dat gaan we horen, hoop ik. The Spider and The Fly. Oorspronkelijk uh, kwam het nummer voor op het album Out of Our Heads uit 1965. Dit komt ook uit 1965 uh, uit het programma Yeah Yeah. En dat het uh, duidelijk live was, dat was wat horen als je de originele opname vergelijkt. Of de studioopname, die is beduidend langzamer dan uh, deze. Goed, de uh, Stones dus. En uh, door naar Carlos Santana. Van het prachtige album uh, uh, Brexit uit 70 was het. Ja, was het 70? Ja, volgens mij wel. Nou, dat kijk ik ook nog even precies voor u na. Uh, komt allemaal goed. Uh, we gaan een nummer draaien. Dat heet The Incident at Neshabur. En dat is geschreven door... Uh, uh, even kijken. ja, uh, Alberto Canquinto en Carlos Santana. Die hebben dit samen geschreven. Dit prachtige liedje. En dat is gelijk ook het... Uh, uh, het laatste nummer van kant 1. Ja, van kant 1. Inderdaad. Klopt. Hier is Santana. Santana met het uh, laatste nummer van uh, de eerste kant van dit uh, prachtige album 'Braxus' En de nummer dat heet Incident at Neshabur. Als ik het goed uitspreek. Nou, dat zal wel. Uh, ja, Neshabur. Zo staat het er. Keurig. Goed. Stones weer. Hallo, fans, zou je bijna zeggen. Hier zijn ze weer. We gaan naar een, uh, een heel ander programma. Een programma dat heet... Uh, een programma dat heet, uh, uh, even kijken, Blues in Rhythm. Blues in Rhythm. Het is uh, een programma van 9 mei 1964. Ja, 19, 9 mei 1964. Toen was ik 16. Jongen jongen, een mooie leeftijd. Uh, en uh, het is een nummer dat uh, niet van de Stones zelfs is. Het staat volgens mij ook niet op een of andere LP van de heren. Ik ken het tenminste niet. Ja, voordat ik dit hoorde, natuurlijk. En ehm, het heet Caps and Robbers. Hier zijn ze, de Stones. As I was driving home, along the boulevard late one night, I saw a guy in the corner, bumming all alone. As I passed him by. I heard him holler out, hey, I slow down, let's see what he says. He said, um, uh, I any chance, and you gone my way. I said, sure baby, hop on in and give me a cigarette. Then he reached out in his pocket, and that was the moment I regret. Uh, don't you try no muggy business I got a stop in my hand And then he said You see this rock on my hand This is a 38 pistol loaded on a 45 frame It's just jump-stomp it's out of ball and chain He said, I done tried to shake you up But I I, I just want you to know At the cops side, five man, he gonna be the first to go. So you just drive on like another ambulance on me, and me look back on nothing. And he said, When you get to that red light, I want y'all to jump back to your left and then switch back to your right. He said, uh, I want you to park in the alley, uh, another that one over there, uh, put it behind the liquor store, I uh, give it a shot. Come run to the liquor store all that money want me to mash on it real hard he said Lord, don't you come out of there try me a double cross because it's murder when the heat's on well now boy reach the road yeah but I, said, I don't understand sir. don't you try no money business I got a star around my hand. Well I was sitting there, just trembling, a spotlight hit me dead in the face. The customer behind us said, Move up a bit, man, we want to take your place. And then the guy come running out the store with the money and said, This is all they you are. He made a mistake in the dark And rallied to the police car As I put handcuffs on him I said, child Your crime As so I grew him And they said, "Jail." We gonna put him so far Back in jail this time That they gonna have to Pump air into him Don't you? Ja, ja, echt live. Hè? Prachtig, mooi. Blues in Rhythm heette, de, het heette het programma waar ze in zaten met, uh, met dit inderdaad. Cops en Robbers. Ik blijf even bij de Stones, want Santana hebben we de eerste kant al gehad. En de uh, tweede kant staan maar vier nummers op. Dus dat bewaren we voor het tweede uur. Dus gaan we nog even door met de Stones. En nu gaan we naar de uh, Joe Los Pop Show. <laughs> ja, een heleboel verschillende programma's. De Joe Los Pop Show, zo heet het programma. 17 juli 1964. En uh, nou ja, weer zo'n nummer wat, waar ze een grote hit mee gehad hebben. En uh, gereden door Bobby Womack dit nummer. En het heet It's All Over Now. Ja, kan niet missen. Oh. Door met uh, tot het nieuws met Route 66 van 9 mei 1964. miles all the way so Get your kicks I'm Route 66 Where it goes from St. Louis down to Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty You'll see Amarillo and Gallup, New Mexico Flagstaff, Arizona, don't forget Nala, Big Sun Pascal, St. Bernardino, dan. City looks all so pretty, I see wat tijd over, dan heb ik niks klaar staan Nou, lekker dan. <laughs> Goed, nou, in ieder geval uh, dit waren de Stones. Het, dit was afkomstig uit uh, 1964, 9 mei was dat, uh, uit het programma Rhythm in Blues en uh, het was een nummer dat geschreven wordt door meneer Troep uh, en het gaat, ging natuurlijk over de Amerikaanse snelweg de Route 66 en dat is het nummer wat voorstond op de eerste plaat